11 uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm, de erotische avonturen van Marietje van Oort. Na het NWS-journaal en nog een heleboel meer met Jan van der Putten. Een van de vier verdachten van de zware mishandeling van een man in Eindhoven... heeft zich gemeld bij de Belgische politie. De 19-jarige Brett S. is aangehouden en wordt vanmiddag uitgeleverd aan Nederland. Hij zal binnen drie dagen worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vorige week bepaalde de hoogste Belgische rechter dat Brett S. mag worden uitgeleverd. Hij kreeg tien dagen de tijd om zich vrijwillig te melden. Het slachtoffer van 22 uit Eindhoven werd begin januari zwaar mishandeld. Van de acht jongens die bij de mishandeling betrokken waren worden er vier vervolgd. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Onderzoeksinstituut TNO opent vandaag een laboratorium voor cyberaanvallen. In het lab wordt onderzocht hoe cyberaanvallen kunnen worden voorkomen. Directeur Geveke van Integrale Veiligheid bij TNO. Er staan computerservers. Uh, we kunnen daar een deel van het uh, internet uh, kunnen we daar simuleren. We kunnen data uh, verzamelen over, uh, over aanvallen, uh, cyberaanvallen. We proberen die data ook uh, te modelleren... zodat je bij een volgende aanval uh, iets, iets, uh, iets, iets kan leren... Zeg maar, hoe je het eerder hebt aangepakt en of dat succesvol is geweest. Bedrijven en instanties kunnen zich bij TNO melden... om in een vroeg stadium aanvallen binnen hun computernetwerk... op te sporen en af te wenden. Aanleiding voor het lab zijn de recente DDoS-aanvallen op onder meer banken en overheidsinstanties. Daarbij zetten criminelen grote aantallen computers in om servers te bestoken zodat ze overbelast raken. Volgens DNO is er van de recente cyberaanvallen al veel geleerd. Technisch dienstverlener Imtech gaat proberen om bonussen van twee oud-bestuurders terug te halen. Voormalig bestuursvoorzitter van de Brugge kreeg jaarlijks een bonus van een half miljoen euro. En oud-financieel directeur Gerner kreeg per jaar een kwart miljoen. Volgens Imtech zijn zij medeverantwoordelijk voor problemen bij projecten in Polen en Duitsland. Daardoor zit Imtech nu in de rode cijfers. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 226 miljoen euro. En verder zijn de cijfers over 2011 naar beneden bijgesteld. De PvdA wil dat het kabinet de controle op rijscholen vergroot. Volgens de partij schieten rijscholen de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond. Maar zijn ze niet allemaal betrouwbaar? PvdA-kamerlid Atje Kuiken. Je betaalt voor een uh, pakket om een aantal rijlessen te doen. Uh, je hebt meer rijlessen nodig en dan betaal je heel veel geld. Of je hebt betaald voor een pakket en uh, je komt nooit aan je examen toe... Of je het moet heel mag snel afrijden, maar blijkt dat je dan nog helemaal niet geschikt voor bent. Een paar kleine voorbeelden. De PvdA wil dat er één loket komt waar mensen terecht kunnen met klachten. Rijschoolhouders die er een rommeltje van maken, zouden hun vergunning moeten kwijtraken. Vanmiddag praten de Tweede Kamer en minister Schultz van Hagen over de rijscholen. Dan nog het weer, bewolkt en nevelig en plaatselijke regen of motregen. Aan de oostgrens laat er wat zon, het wordt 12 tot 14 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en het wordt kouder. Donderdag en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. Het regent, het regent, de wegen worden nat met de gevolgen. Bezien door Jolande van der Velde. Nog vijf files over uit de ochtendspits uh, op de A9. Ook maar richting Amstelveen. Voortknopend in 4 kilometer. A15, Gorkum, Rotterdam, bij Hardingsveld, Griesendam, 2. A20, Gouda, richting Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krozek, ook 2 kilometer. A28, Scholle richting Utrecht, bij Amersfoort, Vathorst, 3. En op de N201, Uithoorn, richting Hilversum... tussen Meidrecht en de aansluiting met de A2, 5 kilometer. De Rits.fm is er weer over twee minuten.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 Beleef het filmfestival van Cannes op TV5Monde met vele bekroonde films. Kijk vanavond om half zeven naar de Nederlands ondertitelde film Le Père de Mes Enfants, winnaar van de juryprijs in 2009. Meer info op tv5monde.nl TV5Monde TV Monde. VARA, Radio 1 de Gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Marietje van Oort is een Indo-Europese vrouw... die begin vorige eeuw de gemoederen in Nederlands-Indië... behoorlijk deed opscheurde met haar levenswandel. Ze was arm en verzag naar bestaan door erotische avonturen... door oplichting en wat iets meer zijn. Een bijzondere geschiedenis, opgetekend door schrijver Gerard Ter Morshuizen. Hij is vanaf morgen op de Passagat Malam in Den Haag en zit zo hier. Hebt u altijd al alles willen weten over de Chelsea Flower Show, dat is dat beroemde Londense evenement voor tuinliefhebbers, 200.000 bezoekers maar liefst, spits dan de oren na het nieuws van half twaalf. En wij de vogels als grutto's, snippen en tureluurs. Zien we er nu zo weinig door de aanhoudende regen? Of moet er ook voorzichtiger gemaaid worden? We gaan zo het weiland in. En voorbeeld zonder druppels op de camera. Surf naar degids.fm. Het Sofia kinderziekenhuis in Rotterdam bestaat deze maand 150 jaar. En morgen wordt dat gevierd in aanwezigheid van koningin Maxima. Ze zal een standbeeld onthullen van Sofietje, de mascotte van het ziekenhuis. Professor Bert van der Heijden is hoofdafdeling kindergeneeskunde... en hij spreekt de koningin morgen toe. Meneer van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. Het Sofia kinderziekenhuis richt zich al 150 jaar speciaal op kinderen. Hoe is het ziekenhuis aan de naam gekomen? Ja, Het is aan de naam gekomen door koningin Sofia... die 150 jaar geleden een net opgericht kinderziekenhuisje, mag je wel zeggen, bezocht. En daar een naaimachine aan cadeau gaf en 100 gulden. En als tegenprestatie heeft het ziekenhuis toen de naam van koningin Sofia aan het ziekenhuis verbonden. En wat zou Maxima moeten meebrengen om haar naam op het ziekenhuis te krijgen? Nou, het feit dat ze komt is denk ik voor ons zo fantastisch... dat wij met haar komst al heel erg blij zijn. Ik denk dat ze haar glimlach meeneemt. <laughs> Kindergeneeskunde, wat is het verschil uh, met geneeskunde voor volwassenen? Ja, dat is de vraag die je heel vaak krijgt. Maar kindergeneeskunde gaat over groeien, groeiend en ontwikkelende kinderen. En dat betekent dat organen zich ontwikkelen. Dus specialisten voor kinderen moeten anders denken dan specialisten voor volwassenen. En dat betekent ook dat je een ziekenhuis maakt wat een atmosfeer heeft... waar ouders en kinderen en medewerkers zich thuis voelen en een goed leefklimaat maken. Er is wel een groot verschil tussen dat wat een kind kan overkomen en een volwassene? Ja, kinderen hebben andere ziektes en kinderen hebben ook andere lichaamsverdelingen. Dus je moet ook in medicijngebruik bijvoorbeeld totaal anders handelen dan bij volwassenen. En je moet rekening mee houden dat een kind in een, groei, in een groei zit, dus dat het systeem aan het veranderen is. Ook de afwijkingen bij kinderen, vaak aangeboren afwijkingen, komen natuurlijk bij volwassenen eigenlijk niet meer voor. Er staat nu een modern ziekenhuis als onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum naar Rotterdam. U had het over een ziekenhuisje in het begin. Hoe zag dat eruit dan? Ja, dat was opgericht door de notabelen van Rotterdam en dat kwam omdat bij de industrialisatie, dus in de jaren, ja, 150 jaar geleden, veel mensen naar de stad trokken. De stad was heel arm, 20 van de duizend kinderen gingen dood en ja, mensen dachten daar moeten we iets aan doen. Dus mensen maakten een ziekenhuis, maar ja, dat was meer een verzorgingsinstituut en binnen de twee jaar kon je er ook niet in. En als je heel ernstig ziek was, kon je er ook niet in. En was dat dus een speciaal gebouwd ziekenhuis? Nee, het waren bovenkamertjes ergens in, een, in wat nu de koop groter is eigenlijk. De die moet een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt... in die anderhalve eeuw. Wanneer is die ontwikkeling het grootst geweest? Nou, met name in, vanaf de jaren 1960 ongeveer. Of dus van 1970, toen ik ongeveer mocht beginnen... Uh, tot twintig jaar daarna is er een enorme sprint geweest. Kwamen al die nieuwe specialismes tot ontwikkeling. Werd de ontkoppeling gemaakt met volwassen geneeskunde. Nam de techniek nog enorm toe. Dus we konden veel meer. In elk, ja, elk jaar konden we wel iets wat we vroeger niet konden. En die sprint heeft zich voortgezet ja, eigenlijk tot de dag van vandaag. En de gezondheidszorg staat enorm onder druk vandaag de dag. Wat betekent dat voor de kindergeneeskunde? Nou, dat betekent dat wij ook. We moeten natuurlijk altijd nadenken. Wat wij nu zien is dat met name. Ik praat eigenlijk over de academische kindergeneeskunde. Wij doen topdingen, zeg maar topzorg, bijvoorbeeld harttransplantaties bij kinderen. Dingen die je niet in een perifer ziekenhuis kunt doen. Maar de aantallen waar, die heel ernstig ziek zijn. en hele ernstige, hele grote zorgbehoeften zijn relatief gering. Dus waar concentratie in de geneeskunde wel ter discussie staat omdat de vraag is of concentreren beter is. Is het bij ons vaak wel duidelijk dat wij niet acht academische ziekenhuizen moeten hebben. die allemaal doen waar ze goed in zijn. maar dat we een beetje verdelen wie wat doet. en waar kinderen bijvoorbeeld met een hartprobleem. bijvoorbeeld met een nierprobleem. of bijvoorbeeld met kanker. het Maxima Centrum bijvoorbeeld. waar die in de toekomst het beste af zijn. Dus die academische ziekenhuizen hebben het wel goed georganiseerd? Nee hoor, we, we proberen samen te werken. Dat doen we ook maar. Samenwerken is heel erg ingewikkeld. We zijn in het begin van wat we gaan doen. Bert van der Heijden, hoofdafdeling kindergeneeskunde van het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dank en veel plezier morgen. Ja, ik heb een mooie verjaardag morgen. Dank u wel. De hoe komen de weidevogels het maaiseizoen door? Houden de grote maaimachines rekening met de nestjes van de grutten of de graspieper? Of klopt de indruk dat er door rigoureus maaien steeds minder vogels overblijven? De faunabescherming vreest het ergste. Verslaggever Robert-Jan Boy is met de hang van die faunabescherming in het Noord-Hollandse Bergen. Ja, ik loop hier met die niezen van de faunabescherming eh, door de weilanden bij Bergen. Wacht even, we worden afgeleid, hè? we horen wat. Ja. Wacht even, we horen wat. En daar vliegt wat. Brandgans. Brandgans. Een overvliegende brandgans en hij alarmeert. Dus mogelijk broedt die hier zelfs ergens. En dat is echt een weidevogel? De brandgans. Nou, dat is geen echte weidevogel. Dat is een soort die sinds een aantal jaren in de buurt van de duinen en ook op andere ja. plaatsen tot broeden komt. Ik wou zeggen, van als je over maaiseizoen spreekt... dan denk je toch aan de lentezonnetje en de lentewarmte en de lentegeuren. die aan <laughs> ja. Maar moet je nou eens even kijken. Het is koud, het regent. Alles druipt hier. Ja, het is wel, het is wel groen. Ja. Een dampig uitzicht. Een paar koeien in de verte. Uh, ik zie daar wat zwarte vogeltjes uh, lopen... Ja. Wat zijn dat? Koudjes zijn dat. Koudjes, koudjes. Oh, die zie je niet echt een weidevogel, nee, volgens mij. Nee, niet echt een weidevogel. Maar... En daar gaat een meel. Ja, storm maar ze hebben een stormmeel. Ook niet echt jongen. een weidevogel. Ook niet echt een weidevogel. Wordt ook helemaal nog niet gemaaid, natuurlijk. Nee, hier in het westen van het land... Uh, ik heb er gisteren nog naar gezocht, naar ja. plekken waar gemaaid werd. Maar het, het is ja. kennelijk nog, nog steeds te vroeg. Maar als we over ja. weidevogels praten, gaat het toch eerder over grutto's, uh, kievieten... Uh, ja, uh, de bekende ja. graspieper? Ja, graspieper, veldleverik, watersnip. Zijn hier er? Nou, die, zijn er, die laatste die zijn er sowieso eigenlijk al niet meer. Nou, kijk eens, hier vliegt een school extra die nog enig balsgedrag vertoont. Waar, waar, Daarachter. waar? waar? Ja, hij is net weer ho, ho, ho, een beetje hierheen. Ik zie helemaal niks. Dat, zwarte hij, zit, dat nou, zwarte... hij is lastig te zien. Hij zit precies in het verlengde van dat hek wat hier... Van dikke ons Ik kan het niet zien. Wacht nee. even. Nee. Ik Hij zie zal dan, weer op moeten vliegen, wilt u hem zien? Onder die duif die daar vliegt. oh dat is een duif. Dat was een houdduif. Of is een houdduif. Maar goed, het is al droevig gesteld met nou, de weide gols. ik ben nu zin te lopen er zelfs twee. Op dat kale stukje achter die... oh daar. Achter die ja, kou. Dat, dus beetje, je, je hoort een beetje in de vetter. Ja, ja, ja. Er is bijna niks meer van over. Überhaupt. Juist. Ja. Ja. Überhaupt. Ja, juist omdat er uh, zo vroeg gemaaid wordt. En een weidevogel toch al gauw een week of vijf nodig heeft om een nest te maken, eieren uit te broeden en ja. kleine jongen zo groot te krijgen dat ze kunnen vluchten voor eventuele bedreigingen door uh, landbouwmachines. Dus grote maaimachines komen dan door de rest. Ja, ja. Als dat hele kleine jongen zijn, dan ja. zijn die ook kansloos natuurlijk, dan worden die uh, doodgemaaid. Ja. En, en die tijd die is er eigenlijk niet meer. Hè. Er wordt gesleept, er wordt gemest. En daarna wordt er uh, begin mei gemaaid. Maar wacht even, dat was toch een beheersmaatregel? Nou, niet dat, dat, je, dat je niet tot 15 juni, uh, dat er niet gemaaid mocht worden? Nou, dat is maar voor een beperkt percentage van de boeren... die oh, zo'n beheersovereenkomst ja. afsluiten. En dan nog, 15 juni is eigenlijk ook veel te vroeg. Maar ja, daarna dan verliest het gras snel aan waarde, aan, aan, aan, aan, aan uh, voedselkwaliteit. Ja. Dat, dat er minder eiwitten in zitten. Dus die boer die wil zo snel mogelijk maaien. Ja. Maar 15 juni, dan hebben een heleboel weidevogels nog gewoon eieren. Of die hele kleine jongen, ja. die ook niet feit. ...zijn voor die machines. Maar ja, die, die beheersovereenkomst is er nog wel. Maar dat is eigenlijk dus voor Jan met de korte achternaam als ik je zo hoor praten. Ja, maar als eigenlijk het nog niet helpt. Zeker, maar dat wisten we eigenlijk twintig jaar geleden ook al. Toen zijn er ook al rapporten geweest... waarbij bleek dat het helemaal niet beter ging op de weilanden... die zo'n beheersovereenkomst hadden dan op de weilanden waar... nee. die dat niet hadden. Dat wil zeggen, het ging op allebei even slecht. Ja. Toen heeft men allerlei trucs uh, verzonnen. Men is aan mozaïetbeheer gaan doen en weet ik wat niet allemaal. Maar de weilanden zelf zijn ongesteld... Geworden. Het is te droog geworden. Het is te egaal geworden. Met maar één soort gras. Er zijn geen kapotte, kapotgetrapte slootrandjes meer, waar vroeger ja. de jonge kievieten en grutto's zich konden verschuilen. Ja. Het is een biljartlaken, waar als er alles een keer jongen worden uitgebroed, ja. ze een hele gemakkelijke prooi worden voor blauwe rijgers of voor kraaien of voor wat dan ook. Ze zitten totaal onbeschermd en kansloos. Moet, maar wat moeten we dan? Nou ja, uh, je kan eigenlijk maar één ding doen. En dat is gebieden inrichten alleen maar voor die weidevogels. Maar ja, dat kan je niet met heel Nederland doen. En in de rest van Nederland zal je dus onherroepelijk kwijtraken. Is dat erg eigenlijk? Dat kan je erg vinden. Ja. Uh, ja, ik zou het persoonlijk erg vinden. Maar je moet je ook realiseren dat wat wij weidevogels noemen... dat zijn helemaal geen weidevogels, dat zijn toentravogels. En die hebben een paar honderd jaar lang hier een heel geschikt uh, biotoop gevonden... Want duizend jaar geleden waren er ook geen kievieten en grutto's in deze aantallen in Nederland. Toen was het veel meer bebost. Toen was het ook niet geschikt. We bedoelen maar, waar praten we eigenlijk over? Nou ja, op die toendra gaat het nog steeds prima. De Kemphaan is al jaren eigenlijk weg uit Nederland. Maar in Siberië, daar miegelt het nog van de Kemphaanen. Dus nou. het is niet zo dat ze allemaal verloren gaan. Dat zei die raad voor de leefomgeving er ook vorige week. ze ja, ja. zullen soorten verdwijnen. Ja, grotere ja. gebieden komen weer soorten terug. Ja, ja, ja zo gaat het ook. De, de, de natuur verandert en een heleboel veranderingen vinden wij niet leuk. Maar als je er niks tegen kan doen, ja, dan zal je je erbij neer moeten leren. En het was zo mooi vroeger. Op welke vogel bent u het meest gesteld? Dat zou ik niet durven zeggen. Dat hangt ook een beetje van mijn bui af. Als oh, ik... Maar vandaag, dit weer? <laughs> Ik zou bijna zeggen... de uh, zo? Die, ja. Ja, dan, dan word je nog treuriger gevallen met dit weer. Ja. Maar het is wel weer voor watersnippen. Ja. Ja, prettige lint. Ja, dank u. Nou, veel plezier. Wel opschieten. Oh, ze moeten opschieten, hoor ik. Harm Liese van de faunabescherming op uh, stap in een weiland met Robert-Jan Boy. Het gaat niet goed met de liefde, maar niemand ziet dat in, zegt Christine McVie van Fleetwood Mac. De Lies van uh, Fleetwood Hoodwack uit 1987... van het album Tango in the Night. De Gids .fm. Morgen gaat de Tong Tong Fair weer van start. U weet wel, de Passat Malam. En zoals altijd gebeurt dat op het Malieveld in Den Haag. En bij de opening wordt een bijzonder boek gepresenteerd. Dat boek beschrijft de levenswandel van Marietje van Oort, een roemruchte Indische. Haar verhaal is niet alleen sappig... Het schetst ook een beeld van de sociale-economische posities... die Indische mensen innamen in Nederlands-Indië van na 1900. Bij mij zit de schrijver van Niemand zorgde voor mijn ziel... zo heet dat boek, historicus Gerard de Meneer de goedemorgen. Goedemorgen. U heeft twintig jaar lang onderzoek gedaan naar de Indische pers... in Nederlands-Indië. En tijdens dat onderzoek kwam u regelmatig artikelen tegen... over deze Marietje van Oord. Waarom was die pers zo geïnteresseerd in haar daar? Ja. nou, die pers... Uh... Dat is heel bijzonder. Die mensen in Indië hadden verdomd weinig te doen. Die verveelden zich, de mannen werkten hard, de vrouwen zaten thuis. Er was ook inderdaad weinig ontspanning. Weinig we hebben het over vermaak. de Europeanen die in India. Ja, we hebben het nu even over de Europeanen. We hebben het over de Indische pers, hè, dus dat is de Nederlandstalige pers. En die krant had een heel duidelijke amusementsfunctie. En bovendien streefden die kranten ernaar, in het, in het verlengde, om goede verhalen te schrijven. Dat waren uitstekende journalisten die wisten, we moeten dat publiek amuseren met mooie verhalen. En de levenswandel van Marietje was, was prachtig materiaal om uh, verhalen over te schrijven. En toen zij in 1914... want dan is het voor het eerst dat zij opduikt in de Indische Pers... dan is ze net 1716... is ze dan nog een romance heeft met een jonge scheepsofficier. Uh, en en uh, ik, ik weet niet of ik dat hele verhaal moet vertellen... maar zij zit in Batavia, ze wordt verliefd op die scheepsofficier. Die scheepsofficier gaat naar Surabaya, duizend kilometer verder. En dan besluit zij, maar ze heeft geen geld... Huh? om hem achterna te reizen. En dan huurt ze, twee. Dan huurt ze een taxi met twee chauffeurs. 1914.000 duizend kilometer. En laat zich onbetaald. Hè. Ze betaalt niet. Hè. Ze geeft visitekaartjes af. Ze stelt zich voor als de echtgenote van een hoge ambtenaar. En dat lukt allemaal. Een vrouw met geweldige uitstraling... En deze vrouw laat zich die duizend kilometer een nacht en een dag rijden en levert haar af bij haar scheeps, bij haar Romeo op het, eiland Java, op het eiland Java in Indonesië. We hebben het over het eiland Java. Dus ze was een echte oplichter. Ze was een oplichter. En, en ze werd ook in die richting gedrongen. Uh, uh, ze was een Indo-Europese, zoals we zeggen Indische... zoals dat tegenwoordig gezegd, uh, uh, maar dan een Indische uit de onderste laag. Uh, ze, haar moeder kwam uit een goede familie. Dat is eigenlijk het verschil met de meeste uh, Indo's. Ze kwam uit een hele goede familie. Haar moeder haar, was Nederlands moeder in ja. Indonesische? Ja, precies. Was ze was Ze was een Nederlandse. Ja. Ja, uit, een, uit een keurig gezin... Uh, uh, een, een, ook een, een, een onwettig kind. Huh? Onwettig kind, uh, verstoten. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Kwam in de kampong terecht. Is daar een verhouding begonnen met een Indisch man. Misschien ook zelfs met een Indonesiër. En uit die uh, relatie is Marietje geboren. Uh, ik kwam terecht in, haar moeder is waarschijnlijk overleden in het kraambed. Uh, werd opgenomen in het klooster van de zusters Ursuline in Surabaya. Marietje. Na een paar jaar uh, een pleeggezin dat uh, die pleegouders overleden toen ze twaalf jaar was... is wel naar school geweest, hè. Uh, en, en daarna uh, kwam ze uh, terecht in de kampong... en ook weer even daarna bij het leger des Heils. En daar liep ze weg, omdat, uh, zo zegt ze... want ze heeft nogal wat interviews afgegeven aan journalisten... omdat uh, ze voelde zich, ze was katholiek van huis uit... ze voelde zich achterna gelopen door psalmen, al maar psalmen. Maar ze was eigenlijk straatarm, dus... Ze was straatsarm. Uh, maar wa waarschijnlijk uh, wel mooi. Heel mooi. Dus hij kon er uh, vrouwelijke charmes aan aanwenden... Dit... om die taxichauffeur ja, bijvoorbeeld haar te bewegen. Ja, dat was één. Ze was heel mooi. Ze had uh, uitstraling, uh, charme, intelligentie... Intelligentie die ze meebracht uh, vanuit dat uh, gezin van haar moeder, zal ik maar zeggen. En ze ligt er dus voortdurend op, kennelijk? Uh, ja. ja, ze is ze nooit er opgepakt. Op? Nou ja, dat is een prachtig voorbeeld. Ze uh, doen met die taxi, hè? Uh, ze gaf uh, kaartjes af. En dat, dat hield ze ook vol. En, maar ook heel belangrijk is, je had natuurlijk nog niet de foto's. Hè. Ze raakte ze zwierf rond over heel Java. En, en ze gebruikte altijd weer een andere naam. En ze liet altijd weer andere kaartjes drukken. En die kaartjes die betaalde ze niet. Die kaartjes betaalden... Ze, ze, betaalde, ze, ze stuurden rekening maar naar die en die... en dat is dan een bekende in Samarang of een bekende in Surabaya. Maar wist ze dan aan de politie te ontkomen? Nee, lang niet altijd... Uh, ze ontsnapte vaak, maar op een gegeven moment werd ze toch gegrepen. En ze heeft ook eigenlijk um, vrij veel in de gevangenis gezeten. En hoe schreef de pers dan over haar? Nou ja, de, kijk, het was aan de ene kant... Um, men, men, ze, ze oogste eigenlijk meer bewondering dan antipathie. Omdat um, ze, ze was aardig. Ze was beschaafd, denk erom. Ze, ze, ze ze, ze wist veel. Hè? Ze kon over van alles en nog wat meepraten. En dan deze vrouw, de straffen waren zwaar. Hè? Je kon uh, een paar winkeliers oplichten, maar je had al gauw één of twee jaar gevangenisstraf. Hè? Ja. En dat gebeurde dus ook met Marietje. Maar de pers had wel mededogen met haar. Eigenlijk. Ja, de pers had ja. mededogen. Het was ook in die tijd na 1900 dat men meer. Ging letten op uh, sociale misstanden bij die onderste laag van die Indo-Europeanen. En natuurlijk waren die journalisten aanwezig bij die rechtszaken. En dan uh, kwam ook bij die rechters het idee op om. Um, ja, van de, het idee van de reclassering. Dus hè, de, de rechter zagen goeie. wel in dat ze min of meer gedwongen uh, was... Ja. om dit, deze levensstijl ja. ja, ja, ja. aan te precies, houden. Precies, precies. Vanwege hè? de armoede. Vanwege de armoede. Want hoeveel mensen waren toen straatarm van die Indo-Europese groep? Die Hoe... daar gewoon... Nou ja, dat zijn in de loop van de tijd tienduizenden geweest. Ja. Hè. Die zakten af naar de kampen. Maar was maar de... er geen appakles? Ja. ja, natuurlijk. Maar die was, een, een... die was maar bescheiden, kennelijk. Dat was heel bescheiden. Dat is een, een dunne bovenlaag. En die mensen, zo zou je kunnen zeggen, sociaal en economisch stonden ze wel gelijk aan de hè de blanke Europeanen. En daaronder had je een brede laag van, van, uh, van, van Indo's die werkten op kantoor als klerk, uh, hele kleine salaris. Ze leefden eigenlijk ook in armoede, maar net zo op de marge, hè, tegen die marge aan. En dan had je ook die onderlaag van de heel. Arme uh, Indo's. En daar hoorde Marietje bij, maar het verschil is nogmaals dat zij niet kwam uit een arme Indo-familie, maar dat ze eigenlijk haar oorsprong vindt in een heel keurig uh, ontwikkeld burgerlijk milieu. Maar ze heeft wel gewoond in de kampong? Ja, ja, ja in de achterbuurt. Ja, dat zou je kunnen. Ja, oké. Oké, een beetje gechargeerd. U heeft haar levenswandel via die pers kunnen volgen tot ongeveer 1930. Ja. Ja. En de periode daarna dan? Ja, precies. Ik heb, uh, dat heb ik ontdekt. Ze verdwijnt in 1930 zomaar ineens uit het nieuws. Ik heb een verhaal, lang uitvoerig artikel geschreven over haar... maar ik dacht, uh, toen dat artikel klaar was... Uh, dit is alles wat ik over haar weet... en ik zal nooit meer iets te weten komen. Twee jaar geleden werd mijn tweede deel... van mijn persgeschiedenis gepresenteerd in Leiden. Ik zat te signeren na afloop. En toen stond er ineens bij die tafel een meneer voor mij. En die stelde zich voor meneer Termoshuizen, Ik ben ontzettend blij dat ik u zie. Ik ben de kleinzoon van Marietje van Noord. Geweldig. En dat was verbijsterend. Dat was echt, echt, echt geweldig. Eigenlijk, voor mij, er waren veel mensen... bij een symposium en zo. Maar dit was het hoogtepunt van de dag. En... Met die familie. Dat was Piet Krop. Piet Krop, kennis gemaakt. Met zusters en, en broers. En die mensen bleken een familiearchief te hebben. We hebben gepraat en we waren het er allemaal over eens. Nu, zijn, nu ben ik in staat om het complete verhaal te vertellen. En dat heb ik gedaan. En dat is dit boek. En, en niet alleen dat boek, want er komt ook een tentoonstelling. Ja, een tentoonstelling. Een hele mooie kleine, maar heel mooie tentoonstelling. Omdat Marietje is. Vanuit Java in 1957, toen al die Nederlanders hè, uh, Indië, via, Indië moesten verlaten, heeft zij, zij is voor de tweede keer getrouwd met een Brit, had een Brits paspoort, is in Singapore terechtgekomen, heeft daar in een, in een hotel gewerkt, tenslotte ook in Maleisië en daar is ze tot grote armoe vervallen. Was ze in die tijd ook in, de, in haar jeugd, ook prostituee? Ja, ja, ja. ja. Ja, ze was, was buitengewoon in trek, laat ik het zo zeggen. Maar het was toch wel van een heel bijzondere signatuur. Zij, het was niet iemand die over de weg ging, tippelde en zo. Zij koos haar mannen. En daar was ze ook toe in staat vanwege haar uiterlijk. Charme, wat ik al zei, ontwikkeling, kon over van alles meepraten. Zij koos haar mannen, maar ze heeft er vele gehad. Wat een mooi verhaal. Ja. Marietje van Oort in Nederlands-Indië. En historicus en schrijver Geert Moorshuizen heeft er een boek over geschreven. Niemand zorgde voor mijn ziel. waar die ja, titel? Ja, een prachtige titel. Um, er was een, een, eva een, uh, een evangelist werkzaam, een heel bekende man. En uh, toen zij weer uh, een proces had, uh, hij in 1928... Toen heeft een Bataviaanse krant een prachtig interview over. Heel indrukwekkend. Helemaal erin... En en dat interview dat, uh, dat kwam terecht bij die Evangelist. En die heeft via een ingezonden stuk geschreven over, over, over het noodlot, uh, de, de, de sociale misère van vrouwen, zoals Marietje. En dan zegt hij in dat stuk: Ik heb dat zo vaak gehoord, zo vaak gehoord van deze mensen. Niemand zorgde voor mijn ziel. En daar is die titel vandaan. Morgen wordt het boek gepresenteerd bij de opening van de tong tong fair in Den Haag. En daar is ook een tentoonstelling ingericht dus over het leven van deze eigenzinnige Indische vrouw. Hartelijk dank. Ja, tot uw dienst. Het is één minuut over half twaalf. Dit is Radio 1. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Minister Asje van Sociale Zaken brengt vandaag een bezoek aan de Haagse Schilderswijk. Hij gaat volgens een woordvoerder om een individueel bezoek... bedoeld om met eigen ogen rond te kijken in die wijk waar nu veel over wordt geschreven. Ook PVV-leider Wilders gaat vandaag naar de Schilderswijk. Dat doet hij in een reactie op een artikel zaterdag in Trouw. Daarin stond dat orthodoxe moslims in de wijk de dienst uitmaken. De Argentijnse oud-dictator Videla is overleden na een val onder de douche. Dat blijkt uit een eerste versie van het autopsierapport. Videla zou na die val zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Die werd volgens de artsen veroorzaakt door botbreuken en interne bloedingen. Die hij eh, opliep toen hij uitgeleed tijdens het douchen.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 En bij de Duitse stad Aken is een treinstation afgezet wegens explosiegevaar. Een wagon van een hoedere trein is lek. Die wagon is geladen met een gevaarlijke stof. Die moet worden overgepompt omdat het lek niet kan worden gedicht. En dat zijn de hoofdpunten. Het is nog altijd enigszins hommelus op de Nederlandse wegen. Jolanda van der Velden. Nog een paar files, Felix, op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... bij Knopenbatterdorp 3 kilometer. a 28 volle Utrecht bij Amersfoort 5. Op de N201 uithoorn richting Hilversum tussen Meidrecht... en de aansluiting met de A2 5 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de N259 bergen op Zoom richting Dinteloord. De weg is nu dicht tussen Halsteren en Steenbergen. U wordt daar lokaal omgeleid. Hey de gids.fm Met Felix Burders. De Chelsea Flower Show is jarig 100 jaar, en dat moet natuurlijk gevierd worden. En werken, is dat nou echt zo leuk? Hier is Hold Me nou. En zo verdwijnen ze naar de achtergrond. De Polyphonic 3. Dat is een Amerikaanse symfonische popgroep die echter van alles bijhalen. Keyboards, harp, waltoorn, trompet, trombone, viool, basgitaar, percussie... elektrische gitaar, dwarsruid, -right, ferrament, pedalsteel en drums. En misschien nog veel en veel meer. En ze zingen er ook nog bij. Hold Me Now. De de Ellen Titmarsh, de stem van de Chelsea Flower Show op de BBC. De tuinshow is een begrip voor tuinliefhebbers. Morgen gaat de 100 ste editie open voor het publiek. En naar verwachting komen dat deze week zo'n 200.000 mensen een kijkje nemen. Percht Vermijden is er één van. Hij is tuinontwerper en mede-eigenaar van tuinreisorganisatie Garden Tours. Meneer Vermijden, goedemorgen. Goedemorgen. 200.000 zijn er al verkocht, kaarten. Ja, ja. geheel voor zo'n 65 euro per stuk. U zegt er dus uitverkocht, dus we moeten ja. naar de Zwarte Markt. En wat kosten <laughs> de kaartjes daar? Ik hoor 300, uh, 400 pond op het ogenblik. Wat is er dan te zien? Ja, uh, de, creme de la crème op het gebied van de tuinkunst. Hè? Uh, de mooiste tuinen. En die liggen er dan bij alsof ze al... 10, 15 jaar oud zijn. En die liggen en in die... Chelsea? In Chelsea. Die worden speciaal opgebouwd in een paar dagen tijd. En uh, het is een soort legpuzzel. Die maken ze thuis al helemaal. In het begin is een paar jaar geleden... zijn ze er al mee begonnen. Zo'n kweker of een ontwerper. Al dan niet gesponsord... En dan uh, wordt zo'n tuin helemaal thuis gemaakt als een soort legpuzzel. Uit elkaar getrokken yeah. en dan weer in elkaar gezet op Chelsea. Maar is dus een enorme oppervlakte aan vrijgemaakt voor die tuin, of niet? Nou, het is niet zo heel erg groot. Het is een beetje claustrofobisch. Want uh, er is niet eens plaats om te zitten. Dus wij zijn dan veroordeeld tot de hele dag lopen. Er is geen stoel over. Dus het doe je hele dan in tuin... een tuin, hè? Gewoon lopen, of niet? Nou, ja, er tussendoor moet er een glaasje pims gedronken worden. Er moet de aardbeien met slagroom gegeten worden. Dat is wel het Engelse gevoel, natuurlijk. Ja. Yeah. En die Engelsen die zijn er kennelijk trots op. Het wordt al honderd jaar gevierd. Wa ja. Waarom zijn die tuinen daar ontstaan? Waarom is die show ontstaan? Nou, ja, uh, Het is ontstaan vanuit de Royal Horticultural Society. Dat is de Engelse club op het gebied van tuinieren. Vergelijkbaar met onze groei en bloei en dan ongeveer uh, ja, vele malen groter. En dat verenigt alle tuingekken van Engeland. Uh, de experts worden eraan gezien. Uh, ze hebben hun tv-programma's natuurlijk. Gardeners World, dat meldde jou... En dan gaan ze natuurlijk, eens per jaar, gaan, gingen ze naar het Celsie... want dat was een soort tentoonstelling om meer mensen te interesseren in tuinieren. En ja, dat was natuurlijk voor de rijken, de goede, of niet? Ja, ja, de upper class, absoluut. En een, misschien een stukje voor de class, ja. ja, Want wat deed de middelklass met tuinen? Uh, nou ja, de gegoede middelklass was ook wel geïnteresseerd... maar inderdaad, die, de upper class was echt tuinieren. En ja, de, de labor was alleen maar geïnteresseerd in groenten in de tuin... of ze zitten er een fiets in. Maar ik heb uh, het al eerder gezegd dat uh, in Nederland eigenlijk als je het vergelijkt, haast wel gemiddeld beter getuineerd wordt. enthousiaster denk ik. En de Engelsen vonden ook dat er tuinen moest zijn in een stad? Ja, die groene plekken waren altijd heel belangrijk in Engeland. Want je had de smog, de kuizing van volk en smog... van het stoken van bruinkool, samen met de mist. En daardoor kwamen duizenden mensen per jaar in Londen om... vanwege de vervuiling. Ja. Dus die groene plekken die overal waren, dat waren de longen van de stad. En... En ik moet me dus voorstellen dat dat oppervlakte, een, een tamelijk claustrofobische oppervlak, wat er, wat er is uh, bij Chelsea, ja. aan de Theems geloof ik. hè? Aan de Teams, ja. ja, ja. Uh, dat dat wordt volgestouwd door ontwerpers, door uh, <lacht> mensen die nieuwe planten hebben uitgevonden. Hoe werkt dat? Nou, je hebt een aantal tuinen, sta uh, tenten staan, dat zijn marquises. En daar staan meestal de kwekers en de specialistische verenigingen in. Je hebt een Engelandse vereniging waar ze alleen maar riddersporen kweken, of begonia's, of noem het op. Echt mensen die helemaal gek zijn van die planten... en die laten daar hun mooiste planten zien. En dan heb je uh, de kwekers die de nieuwe presentaties doen... en dan buiten die uh, marquises, daar heb je dan de, de showtuinen liggen. Uh, en het belangrijke voor al die deelnemers daar... is dat ze de medaille halen. En uh, de gold medal, dat is het heilige doel wat ze hebben. Want als je die wint, dan is je kostje gewoon... van de rest van je carrière aardig gekocht. Het ja, is een soort Olympische Spelen, maar dan van de tuinkunst? Klopt, helemaal. Ja, juist. En er zijn, weinig, eh, ja, er zijn weinig plekken te vergeven veronderstel ik dan. Of niet? Ja, je moet eerst je ontwerp maken. En dat moet je bij het comité indienen. En dan wordt er heel ernstig naar gekeken. En dan word je uiteindelijk uitverkoren als je geluk hebt. En als je al een beetje een naam hebt. Eh, ook belangrijk dat je het kan financieren. Dus meestal komen er sponsors om de hoek kijken. Die daar het nodige aan bijdragen. Want ook op hen straalt dan zo'n gouden medaille af. En wat voor mensen komen er op af? Alles. Alles. Ja, ja, ja wel de. Ja, maar het zijn heel veel uh, toch hobbyisten. En mensen die uh, inderdaad gek zijn van tuinieren die het heel leuk vinden. En uh, de verscheidenheid aan mensen is een van de, de leuke onderdelen van Chelsea. Als je op die tuinen bent uitgekeken ter plaatse... kan je altijd nog een keertje om je heen gaan kijken... wat voor mensen er rondlopen. En dat is... Uh, ik heb er al eens wat foto's voor gemaakt, maar dat uh, tart eigenlijk elke beschrijving. Dat is heel grappig. En kan je dan ook vogelkootjes kopen en, en nee. hekjes? En, nou, je en kan, kan je dan ook uh, kabouters zien en weet ik veel? Ze zullen wat kabouters hebben, maar dat is, uh, pas was dat een aardige discussie in Engeland. Waar uh, prins Charles er weer overboog, dat was dan not done. Alhoewel die, uh, die gnomes, die, die tuinkabouters, wel in Engeland zijn uitgevonden. En dat was dan, uh, nou, maar er noten. was een discussie over de tuinkabouters? Ja, ja, ja, heel ernstig. Ja. Uh, Bemoeilijk Prins Charles zich persoonlijk mee, dat, dat vond hij uh, nou, ja, kitsch. Hij vond het niet, uh, niet passen. Maar ja, het is ook uh, in een Engelse tuin ergens in Midden-Engeland. Uh, voor de eerste keer zijn die kabouters neergezet. Dus, dus typisch Engels, zo, zouden we kunnen zeggen. Maar ze staan er wel dan op die Chelsea-flower show? Ze zullen ongetwijfeld ergens opduiken. Ja, absoluut. Maar dat is, het is heel verscheiden, een grote verscheidenheid aan tuinen. Heel verschillend ook. Uh, de insteken zijn verschillend. En het is dan aan het comité om het een klein beetje te selecteren... wat ze willen. Dus eigenlijk zullen de echte uh, schokkende zaken zullen er niet staan... want dan heeft het comité dan wel een uh, stokje voor gestoken. De BBC zendt in, inderdaad elke dag journaals uit van die Flauwenshow. Ja. Show. Engeland, die, ja, het is helemaal tuingek tussen. Nou, ze kijken er graag naar, naar die programma's. En uh, de BBC heeft ook een heel aantal uh, experts. Hè. Uh, Ellen Tipmarsh is er natuurlijk eentje. Roy Lancaster... En dergelijke mensen worden euh, nou, niet aanbeden, maar daar is wel heel veel respect voor. Dus als die mensen opkomen draven, dan trekt ook alle publiek naar die uitzendingen toe... want ze willen allemaal daarvan meegenieten. Dus het is wel altijd wel een, een oploop van mensen als dergelijke koryfeeën verschijnen. Bert Vermeijden, tuinontwerper en mede-eigenaar van het tuinreisbureau Garden Tours. Een goede reis. Dankjewel. Gaan veel plezier. Oké, okay, bedankt. Dag. De ze is PR-expert op het gebied van duurzame modemerken. Zo organiseert ze bijvoorbeeld de modebeurs Mint. En sinds de ramp met de kledingfabriek in Bangladesh... vertelt ze in de media regelmatig over de slechte werkomstandigheden... van het personeel in de kledingindustrie in Azië. Met Simone Wijmans praat ze over haar leven online. De webwereld van... Willa We Stoutenmeek. Ik heb 1324 volgers op Twitter. En ik denk dat ik zo'n minimaal acht uur per dag online doorbrengen. Zo'n 1300 volgers op Twitter. Wie volg je zelf? Wie vind je interessant? Ik vind bijvoorbeeld IcoTair heel erg leuk om te volgen... zowel op Twitter als op Facebook. Dat is een platform uh, eigenlijk online-based... Um, dat alles vertelt over eerlijke mode en kleding... en, en ook al het laatste nieuws. Dus heel bijvoorbeeld goed om op Twitter te volgen... zodat je uh, goed op de hoogte blijft van wat de laatste ontwikkelingen zijn... op het gebied van uh, rampen in Bangladesh bijvoorbeeld... of allerlei andere dingen die er op dit moment spelen. Uh, maar verder volg ik ook uh, bijvoorbeeld Strawberry Earth, uh, Good Is... een heel tof magazine, uh, wat volgens mij... Als volgens mij Amerika-beest is. Uh, en wat doen die? Die hebben het eigenlijk over oplossingen van de toekomst. Dus niet zozeer alleen echt duurzaam zoals wij het kennen op ecolo ecologisch vlak... maar ook uh, op innovatie en uh, eigenlijk gewoon uh, hoe de toekomst beter wordt. Het is natuurlijk door die ramp in Bangladesh is extra veel aandacht gekomen... voor duurzame productie, duurzame mode. Um, wat zijn nou merken die jij ja goed vindt? Waarvan je zegt, ja, die zijn goed bezig, ook online. Nou, bijvoorbeeld een Nederlandse studio Yoeks vind ik heel erg goed bezig. En wat ik heel leuk vind bijvoorbeeld bij hun... als je kijkt ten opzichte van web... is dat je kunt een kledingstuk kopen en dan staat er een nummer in... en dat nummer refereert naar de kledingmaker in Nepal... die jouw kledingstuk echt daadwerkelijk heeft gemaakt. Dus dat is ook qua web wel heel erg interessant, denk ik. Ja, het is een Duits merk, dat heet Armed Angels. Die zijn eigenlijk begonnen met t-shirts, vooral t-shirts. Maar die zijn nu een collectie heel erg aan het uitbreiden. Gaat ook heel goed, mensen. Zijn in Nederland ook uh, flink aan de weg gaan timmeren. Ja, en die vind ik gewoon, dat is gewoon zo heel fijn voor elke dag. Mooie, mooie t-shirts, mooie vesten, goede chino's, al dat soort dingen. Is er een plek waar je al die verschillende merken ja, vindt? Een soort platform? Uh... Uh, bijvoorbeeld ASOS, de Green Room, vind ik heel erg leuk. Omdat, uh, um, ja, dat is gewoon een heel groot en toegankelijk platform. Um, maar die hebben nu dus ook een, uh, een speciale uh, plek online... waar je uh, echt alleen duurzame en eerlijk geproduceerde kleding kunt kopen. Dat vind ik wel heel bijzonder, omdat ze natuurlijk heel erg van mensen bereiken... en zich daarmee ook wel onderscheiden. Um, en voor de rest vooral wel zoeken. Je hebt wel heel leuk charliemary.com. Dat is een hele leuke Amsterdam-based webwinkel. Um, ja, er, zijn, er zijn genoeg plekken. Weet je, Zo'n Arm Angels heeft bijvoorbeeld ook een hele mooie webshop... die ik vrij overzichtelijk vind. En hetzelfde geldt voor Studio Youks. Um, maar het is wel nog een klein beetje zoeken. En ben je een YouTube-kijker? Ja, maar vooral heel veel uh, nog steeds gewoon uh, muziekvideo's op YouTube. Ik kijk ook wel filmpjes. Um, ik heb de laatste paar dagen heel veel mensen aangeraden... om uh, het filmpje van de Fair Wear orga uh, Organisation uh, te kijken. Omdat daar eigenlijk in acht minuten wordt uitgelegd... Hoe uh, de fashion of de mode supply chain in elkaar zit. En dat moest ik wel om lachen. Omdat ik zat uh, tien minuten bij Paul Wittman. En ik vond dat uh, eigenlijk heel lastig. Om dat in heel kort uit te leggen hoe dat naar nou in elkaar zit. Maar ik kwam erachter toen ik dat filmpje nog weer eens een keer erbij pakte. Dat inderdaad um, in acht minuten onafgebroken aan elkaar sprekend. Uh, je dan ongeveer een soort van uh, klein beetje een idee krijgt. Van hoe die uh, keten in elkaar zit. Maar dat het dus eigenlijk ook een hele complexe keten is. Take, for example, a t-shirt. Between the person who buys the shirt and the people who make it are a shop, a clothing brand, transportation, agents, and, of course, the factories where the t-shirt is made. Assembling a t-shirt involves many workers who can be spread over multiple factories, en muziek online? Uh, ik hou heel erg van oude Braziliaanse Bossa Nova bijvoorbeeld. Uh, Astrid Suberto, Tom Zobin. Maar ik vind ook, wat ik echt te gek vind, is uh, González. Uh, pianomuziek, maar dan uh, gecomponeerd door eigenlijk een, uh, een electro-producer. Dat vind ik echt helemaal, ja, daar kan ik echt uren naar luisteren. Maar noem eens één nummer waarvan je zegt: Nou, dat wil ik nu graag horen. Oké, okay, dan wordt het denk ik toch de uh, Girl from Ipanema. En dan het liefst uh, Garota de Ipanema. Dat is de, de Braziliaanse versie van Astruccio Gilberto. En waarom juist die? Omdat ik over twee weken, als het goed is, weer op het strand van Ipanema ben. En ik, hoop daar nu, ik kijk daar nu al een beetje naar uit. Ik verlang er naar. En uh, een van mijn beste vriendinnetjes, uh, die zeker voor mij de uh, Girl from Ipanema... in levende lijven is, uh, gaat trouwen. Dus daarom ga ik daarheen. Dus ik draag me op aan Bel Braga. Dum dum dum, blingum dum, bring, dum dum. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar.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 van Joao en Gilberto, een favoriet van Villa Stoutenbeek... PR-expert voor duurzame mode. Alle besproken links staan op de site. De Gids. Uh, in Nederland zijn wel steeds meer vrouwen gaan werken, gelukkig. Maar we constateren ook dat uh, nog minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen... economisch zelfstandig is... En uh, dat, dat is kwetsbaar. Bijvoorbeeld als je weet dat één op de drie relaties eindigt in een echtscheiding. Vrouwen dan uh, zo'n 25% in inkomen nog achteruit gaan. Dus uh, het is van het allergrootste belang dat we die emancipatie op de agenda houden... en het gesprek daarover uh, ook gaande houden. En dat lukte minister Bussemaker met haar uitspraken vorige week... over de afhankelijkheid van sommige Nederlandse vrouwen. Aan het werk moeten ze, en snel ook. De oproep van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... maakte veel los en leidde tot verhitte discussies. En jammer genoeg ging het al vooral over de tegenstellingen... tussen man en vrouw en niet om de echte kernvraag... zegt schrijver en journalist Gerard Horman. Namelijk of wij, man en vrouw, man of vrouw... überhaupt wel willen leven in een samenleving... die ondergeschikt is gemaakt aan de economie. Anders gezegd hoorden we van al dat werk wel gelukkig. En schrijver en journalist Gerard Hoorman is hier. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Hoeveel werkt u? Nou, zo min mogelijk. <laughs> ja, sinds wij de, de hypotheek voor meer dan de helft hebben afgelost... Uh, en ik ontdekt heb dat we van de helft van ons inkomen rond kunnen komen... en eigenlijk net zo'n leuk leven leiden, of misschien stiekem nog wel leuker... Uh, heb ik besloten om, uh, om niet meer te werken dan, uh, dan, ik, dan echt nodig is. En daarvoor reest u rond? Daarvoor? Van hot naar her. Ja, nou ja, ik uh, zit nu uh, drie keer per week op de, op de racefiets... in plaats van alleen nog maar op zondag. Ja, maar daarvoor was u in de stress? Ja, nee, daarvoor zat ik in dezelfde sne uh, sneltrein als, uh, als iedereen. En ben je alleen maar bezig van uh, wie zet vandaag de vuilnisbak buiten... en kun je op weg van, van je werk nog snel even boodschappen doen... en wie, moet, wie haalt de kinderen op in de crèche en uh, noem alles maar op. U schreef een stuk dat verscheen op de website van de Volkskrant. Minister Bussemaker heeft een verborgen agenda... Welke? Ja, kijk, ze presenteert het als, als iets uit naam van emancipatie... terwijl het eigenlijk uiteindelijk alleen maar gaat om economie. En ze zegt van vrouwen teren te veel op de zak van hun man. Maar ze bedoelt eigenlijk dat mensen te veel teren op de zak van de overheid. De, de, de overheid wil zich ermee bemoeien met wat je gaat studeren... of dat wel aansluit op de arbeidsmarkt. Vervolgens, als je afgestudeerd bent... of je met die studie dan wel genoeg doet... of je wel rendabel genoeg bent. Dus het lijkt af en toe wel alsof wij niet alleen inwoners zijn van Nederland... maar alsof we met z'n allen ook in dienst zijn van de BV Nederland... Maar ze zegt ook, vrouwen komen zichzelf tegen... op het moment dat ze afhankelijk zijn van de man en ze gaan scheiden. Nou, ze heeft gelijk als ze, als, ze, als ze zegt dat je minder kwetsbaar bent als huishouden... wanneer je allebei wat werkt... op het moment dat een van de twee iets overkomt... of als een van de twee werkloos wordt... dan ben je blij dat je allebei een baantje hebt. Dus dat klopt. Maar um, uiteindelijk wil ze alleen maar dat uh, vrouwen veel werken... omdat ze dan ook veel belasting betalen, omdat ze dan ook meer consumeren. En omdat er verwacht wordt dat we vanaf 2020 een tekort krijgen... op de, op de arbeidsmarkt uh, aan, aan arbeidskrachten. Dus ze wil die, die vrouwen eigenlijk op de reservebank hebben... zodat ze straks ook meer kunnen gaan werken. Want als, als vrouwen helemaal niet werken... dan wordt de stap om, om dan alsnog aan de slag gaan veel te groot. En van u hoeven vrouwen niet te werken? Nou ja, kijk, euh, ik vind het heel euh, merkwaardig en ook heel opvallend... en veelbetekenend dat er iedere keer gezegd wordt... van nou, één op de drie huwelijken euh, loopt stuk... dus vrouwen moeten economisch zelfstandig zijn. Maar er is nooit één overheidsinstantie die tegen mensen zegt... van euh, doe eens wat rustiger aan met dat werken... want één op de vijf mensen haalt zijn pensioen niet eens. Eén op de vier rokers haalt zijn pensioen niet eens... En dan hebben we het er ook nog, uh, nog niet eens gehad over de vraag... hoeveel mensen in gezondheid hun pensioen halen. Ja. Dus er is gewoon een reden waarom, waarom ze dat niet tegen mensen zeggen. Want ja, dan gaat iedereen zich op zijn hoofd krabben en denken van... ja, moeten we inderdaad met z'n allen wel zo hard werken? Want we, we moeten al zo lang doorwerken... en we moeten al onze ATV-dagen inleveren, onze senioren dagen. Maar we moeten inleveren. dus uh, zowel als man als als vrouw minder gaan werken. Nou ja, in, in de ideale maatschappij... Uh, ja, bestaat die. Nou, die bestaat in theorie. Je hebt net een boek uit van een van een Engels geleerde Skidelski die vraagt zich in de titel van dat boek af hoeveel is genoeg. Dus mensen zouden zich echt eens uh, af moeten vragen... van, nou, hebben we eigenlijk allemaal niet al genoeg... en moet het niet allemaal alleen maar meer, beter, groter... en, uh, en nog verdere vakanties. Nou, u gaat een beetje uit van die ideale maatschappij. Dat is toch luchtfietserij, of niet voor veel mensen? In ieder geval wel. Nou ja, ik uh, kwam tot het besef toen ik al op een, op een uh, zonnige ochtend... in de tuin uh, met een glas water de krant zat te lezen... en ik volmaakt gelukkig was. Nou ja, goedkoper kan bijna niet. En toen, toen bedacht ik van... ja wat zijn we allemaal voor een overhead aan het in stand aan het houden... voor uh, af en toe zo'n momentje van simpel geluk. En toen dacht ik van ja, we zijn eigenlijk uh, gek dat we allemaal zo hard werken... want uh, geluk uh, ligt voor het grijpen en, en geluk is niet te koop. Maar dat kunt u misschien makkelijk zeggen omdat die hypotheek half is afbetaald. Ja, ja maar ik kan je wel vertellen dat uh, de weg daar naartoe uh, uh, zwaar is... want je moet zuinig aandoen. Hè? Ik bedoel, we hebben in, in vijf jaar tijd hebben we 100.000 euro afgelost... En dan doet de buitenwereld alsof we 100.000 euro hebben gewonnen in de staatsloterij. Terwijl we dat echt gewoon zelf hebben gedaan door zuinig aan te doen... door niet op vakantie te gaan, door geen kleren te kopen... door ons vakantiegeld te besteden om af te lossen, noem maar op... door in een heel, heel klein autootje te rijden waar iedereen heel hard om moet lachen. Dus je creëert voor jezelf wel een situatie... waarin je het ook rustiger aan kunt gaan doen. Onze samenleving, zo niet de wereldeconomie, draait toch om het geld te verdienen. Eh, en draait zelfs op geld... He, dat geld wordt verdiend, wordt weer uitgegeven. We hebben toch geen keus? Nou ja, kijk, het is waar dat de economie daarop draait. En het is in zekere zin ook waar dat ik door mijn manier van leven... het systeem eigenlijk saboteer. Maar dat is uh, niet mijn eerste verantwoordelijkheid. Mijn eerste nee, maar er verantwoordelijk komen straks rekeningen binnen die je niet meer kan betalen. Nou ja, kijk, de... de de Nederlandse staat komt uiteindelijk en de Nederlandse economie komt in de problemen als, als uh, iedereen zo gaat leven. Maar je moet in de eerste plaats je, je afvragen van uh, wat is goed voor mijn, gezin, voor mijn gezin, voor mijzelf en waar word ik uh, gelukkig van en hoe blijf ik zo lang mogelijk gezond. En dat is niet zo hard werken tot je uh, met een burn-out op de bank komt te liggen. Wat gaat u de rest van de dag doen? Um, straks op mijn gemak naar, naar huis rijden. En, en kijken of het tussendoor misschien nog even droog is. En dan ga ik lekker in de tuin een boek zitten lezen. Ja, Schrijver en journalist Gerhard Horman. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wat is er op televisie vanavond? Een portret van Cor Boonstra. Hij was van 1996 tot 2001 de baas van Philips. En in 2000 topman van het jaar. De omstreden Boonstra blikt terug op zijn leven. Maar ook zijn vrouw, die in 1998 werd ontvoerd, komt aan het woord. In het programma In Beeld om vijf voor half negen op Nederland 2. En wilt u weten hoe ons lichaam vecht tegen virale infecties? Kijk dan naar Dockland. Buitengewoon interessant met uh, gevechten tegen allerlei virussen in deze moderne tijd. Om tien over half negen op Canvas. En ook op Canvas een aflevering van Man over Woord... vanavond over het verschijnsel polder-Nederlands. U weet wel van Zij Zaide en meer van zulks. De Vlaming Pieter Embrechts ontdekte dat dit polder-Nederlands... enkele decennia geleden een bewuste keuze is geweest... van ambitieuze vrouwen uit de Randstad. Ik ben heel benieuwd. Om half tien op Canvas dus. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Tot morgen maar weer. In mijn optiek zijn ze bijna allemaal corrupt. Ja mevrouw, zo simpel zie ik het wel. Het zijn allemaal zakkenvullers. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Het kan ook zijn dat de mensen nu zeggen van ja maar dit willen we dus echt niet. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Als je echt zenuwachtig bent dan ja, krijg je vaak met je natte zeg maar, een beetje zweethanden. Zeg maar. Ik had één keer dat ik trillende benen had, maar dat heb ik niet altijd. En vonkende meningen. We hebben het over een taboe hè? Wat is er eigenlijk mis met een taboe? Zometeen van twee tot half vier in dit is de dag.